Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Leeuwarden is op dit moment een grote politieactie bezig. Vier mensen zijn gearresteerd wegens het witwassen van crimineel geld. De politie doet op zeker 15 locaties invallen. Daarbij zijn 170 mensen van politie, leger, het Openbaar Ministerie en de FIOD betrokken. Ze doorzoeken woningen, loodsen en bedrijfspanden, meldt Omroep Friesland. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Bij het onderzoek in Leeuwarden wordt speciale apparatuur gebruikt om verborgen ruimtes te vinden. Ook zijn er honden ingezet. De New York Times stopt met een politieke cartoon in de internationale editie. In april plaatste de Amerikaanse krant een cartoon waarop de Israëlische premier Netanyahu was afgebeeld als blinde geleidehond van president Trump. Netanyahu droeg een Davidster en Trump een keppel. Vanuit Joodse gemeenschap kwam veel kritiek. De tekening zou antisemitisch zijn. De New York Times zegt dat het stoppen met de cartoons... niet direct met de ophef heeft te maken. De krant zou één lijn willen trekken... tussen de internationale en de Amerikaanse editie. Bij de berging van het schip dat twee weken geleden zonk bij de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn vier lichamen gevonden. De berging is vanochtend begonnen. De rondvaartboot met aan boord veel Koreaanse toeristen... was aangevaren door een groot cruiseschip... Bij het ongeluk kwamen twintig mensen om het leven. Het aantal vermisten stond tot vandaag op acht. De kapitein van het cruiseschip werd na het ongeluk gearresteerd en zit nog altijd vast. De gaskraan in Groningen kan misschien wel sneller dicht. Mogelijk door al eerder dan gepland gas voor de export naar Duitsland uit andere velden te halen. De Gasunie onderzoekt die optie... Vandaag stemt de Tweede Kamer over een motie om de gaswinning in Groningen... zo snel mogelijk onder de 12 miljard kuub per jaar te brengen. Waardoor de kans op aardbevingen veel kleiner wordt. En dan het weer. Vandaag eerst bewolking en regen. In het zuiden schijnt soms even de zon. Het wordt maximaal 20 graden. Ook morgen nog een wisselvallige dag. Daarna wordt het droger en ook wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De is van de ANWB. Vertraging op de Afstadijk. van Horen naar Zurich op de A7... bij Brezandijk 2 kilometer, kost je ongeveer 20 minuten. En de andere kant op op de A7 richting Horen bij Den Oever 4 kilometer. Daar is de vertraging een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Allereerste hits, twee motten uit 1957. U hoort hem nu door eens met Waterlooplein. Daar staat de haring tenten, daar de wapen op en de kopje koffie die zijn gaat niet kent, daar staat de pier bent er voor een losse centje met een vrolijk lied verwen.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 En de vlooien kostte daar niks. En of je nou gaat trouwen of op reis gaat met magere Hein, Het begin en het einde. let op het paard. Dus Tweede keer niet in. Je praatjes hebben nu geen enkele zin. De mensen hadden allen wel gelijk. Daarom zet ik je nu maar aan. De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 Zoals het bekendste onder de naam Heintje David. En tot haar bekendste liedjes behoren Zandvoort bij de Zee. Draai en Omdat ik zoveel van je hou. Natuurlijk een duet met uh, Sylvijn Poons. En u hoort er nu Heintje David met Potpoeri uit de film Bleke Bed. roodje en bied. Vrouwtje en witte radar. Geen valsen, maar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 Can't dance the deepest Storing, straks en dan zal het hem weer zien geven. Ze zegt zul je voorzichtig doen en denkt misschien.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 Met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort.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 Ik nog lachen op oh, ieder complot. Blijf buiten, blijf buiten, blijf buiten schot. Want ik ben onkwetsbaar, mijn hart zit op slot. Maar vind je eens de sleutel, dan open dat zich vlot. Maar nu ben ik nog vrijgezel. En dat bevand me wel. Als niemand dus de sleutel vindt, dan ben ik maar vrijgezel. Y'all.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 Terug naar mijn oude daar waar mijn Sarri woont. Daar bij die groene doringboom en bij het reep van maïs, daar woont mijn sari maar reis, Daar bij die groene doringboom en bij het reep van maïs, daar wordt mijn sari maar reis. Groene door ik boem bij het rek van mais, daar wordt de zaal in mijn reis, mijn nee, no, Hij me redden bal, Dat was een vriend Hij bleef me altijd trouw Kamerad Weet in deze dagen niet wat kan gebeuren morgen. En daarom moet je hamsteren en voor de toekomst zorgen. Dus gingen wij in Permerent eens naar de Veemarkt toe. En kochten voor een prikkie tweedehands zijn eigen koe. Holder, de molder, we hebben een koe op zolder. Een grote viercilinder koe. Rein en zindelijk, geen onvertogend spatje, ze wordt geregeld uitgelaten op het tuiverplaatje. Zij slaapt s nachts op een trijpe Louïkaanse canapé. De kattenbak op het nachtkastplankje, dat is voor de saniteit.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 Sta ik voor gigant ter wereld af? Want kleine Rosemarie, jij hebt mijn sympathie. Al maakte je mijn leven tot een straf.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 Als nou, onze liefde, dat komt slechts zelden voor. Want zoals wij verliefd zijn, is het werkelijk door en door. Daarom mist voor ons beiden, of het hart van ze maar vergeet. Als kloon bij het kan scheiden, tot weer liefde.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 Bent u ons de weg naar Hamelen, vertellen meneer? Hamelen Hamelen u ons de weg naar Hamelen, vertellen meneer? Bent u ons de weg naar Hamelen, vertellen meneer? U de weg naar Hamelen vertellen, u de weg naar, Hamelen, u, de weg naar Hamelen, u hoort de muziek van Rob de Nijs. Het kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, en daarvoor nou Odette zorg met als ik van je scheiden moet, en tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, als u het programma gemist heeft, of u wilt het nogmaals beluisteren... aanstaande zaterdag, tussen 1 en 2 s middags wordt het programma nogmaals herhaald. Ik bedank nog eventjes KorDraaier voor het beschikbaar stellen van zijn muziek. En ik laat u achter met Auguste Laat En we gaan de wijde wereld in. Ik zeg nog een hele fijne week en tot ziens. De bloemetjes te bloeien staan in je buurmanstuin. Dan maak je in je nieuwe Dwanggevel een Wolverham als provian. Je zet de verkeersagentjes en de stoplichten